You lose proof to so your use. There's new rules. It's cool if it's helping you to get through. It's 12 noon. Ain't no harm in self-inducing a snooze. What else is new? Fuck it. What? What else is doing your shoes? Now here I am, three months later, full-blown relapse. Just get high until the kids get home from school. Homes, relax. And since I'm convinced that I'm an insomniac, I need these pills to be able to sleep. So I take three naps just to be able to function throughout the day. Let's see, that's an ambient each nap. How many value? Three, and that will average out to about one good hour's sleep. Okay, so now you see the reason how come he has taken four years to just put out an album beat See me and you, we almost had the same outcome He, Cause that Christmas, you know the whole pneumonia thing? It was bologna, was it the methadone, think? But I hide your cordon, you hide inside your pornos, Your DCR tape cases with your ambience See all great places to hide a mania So you can lie to Haley I'm going Betty by Whitney, baby Goodnight, Elena Go in the room and shut the bedroom door And wake up at an ambulance They said they found me on the bathroom floor Damn Sometimes I feel so alone I just don't know Feels like I've been down this road before er is een ingewikkelde constructie opgezet... met verschillende bedrijven die eigendom zijn van andere bedrijven. De Nederlandse wetten staan dat toe. In Nederland staat het Europese hoofdkantoor van Netflix...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 Presentator is Bastiaan Torenend. De column van deze week.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 Love.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 Jawel, maar dat, uh... niet iedereen is er van. Nee, nee, nee, Kijk, nee, nee. ik weet dat er bij ons nog genetische stukjes zit. Wat, uh... Oh ja, zeker. Oh ja, ja. Dus, ja. ik heb ADD, dus ADHD'ers zijn sowieso gevoelige voor verslaving. We gaan nou dat... een wedstrijdje doen, want Nee, hebben nee, nee, gewoon nee, nee. ook ADAD. Nee, maar, dat, maar dat is, dat, er nee, maar... zijn gewoon verschillende groepen... die bepaalde dingen hebben waar je sneller genetisch... Bij mij, bij mij is het dus pas op mijn 37 geconstateerd... dat ik dan ADD heb ja. in een traject voor, een, uh, voor de eetstoornis...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 27 april aanstaande zeven jaar clean en sober. Oké, okay, wauw. En, en, en 5 november uh, 2013 ben ik gestopt met, met roken. Dus iets later. Ja. Maar ik, ik, ja, ja, ik, ik kan het echt wel zeggen. Als je nu hier een lijn cocaïne voor me neerlegt... dan, dan neem ik dat niet. Want ik nee. weet namelijk van... Ik, ik, ik word er ook misselijk van. Als ik mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, uh, in Zandvoort langs een koffieshop loop... en ik ruik het... Uh, oh, dat heb je ik ook. Niet, dan word ik echt helemaal misselijk. Ja.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 Ja, dan is er toch een, een interventieteam een, een, een, een goede oplossing. Goede oplossing. Ja, dat, dat, die zijn er in Nederland. Dat, dan. Dat, uh, want, dat... want, want, want je kan ze niet aan hun haren meeslepen naar een naar een, een kliniek, een, een, een kliniek. Nee. of Jellinek of, of Kastelijk in, in de Haag, in Rotterdam en Amsterdam. Ja. Dat kan je niet doen.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 En ze zeggen, ja, ik heb, er dus niks aan de hand. Het, het is, je moet dat echt aftasten van... Eh, ook welk moment en hoe zit iemand erbij. En, hmm. Het is heel moeilijk om, om zelf, zo... Ja. Ja. En het is, het is ook, hè, we, we hebben het nog niet over gehad... en het is nu bijna... Is tijd. Snel, ja. gegaan. snel gaat die tijd hier. We kunnen altijd nog een keer uh, uh, maar, maar, maar, programma, maar, programma maken. Over. vergeet niet dat de mensen, de familie, geliefdes... Uh, kinderen van de verslaafde... die gaan door een hel ook, hè? ja. Want net wat, wat, wat jij zegt, uh, uh, uh, je kan niet. Uh, je, je ziet het allemaal gebeuren, maar je kan er zo weinig aan veranderen. Ja. En dat is heel lastig. Dat, uh... Nou, dames en heren, uh, ik hoop dat u uh, veel van uh, dit uh, programma hebt opgestoken wat verslavingen betreft. U kunt natuurlijk altijd. Uh, uh, um, Boskoop is toch? Boskamp. Ja, Boskamp. Boskamp. Boskamp. Uh, uh, zelf ook benaderen als je zelf problemen hebt. Um, of de, het herstellend bent, uh, dan kan je altijd op dinsdagavond om om half acht, om half acht in de Blauwe Tram uh, terecht. Um, tevens kunt u ook natuurlijk altijd bij ons terecht gewoon, uh, via onze Facebook. Stuur dan gewoon even een privébericht. Dan kunnen we altijd gewoon extra contactgevers en dergelijke geven. Um, daarnaast uh, wil ik de uh, enige, een paar luisteraar, enige luisteraar die gereageerd heeft um, um, aangeven. Koffie ochtends, dat kopje koffie is echt niet zo schadelijk. Alleen cafeïneverslaving, zeker bijvoorbeeld via de taurine en dergelijke van de uh, energiedrankjes, zijn een heel groot probleem. Dus daar moet u ver van weg blijven. Maar een kopje koffie ochtends, dat kan niet zoveel kwaad. Tot de volgende week.